3FM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Freddy van met het NOS-journaal. Twee astronauten verlaten vandaag opnieuw het ISS... voor reparatiewerkzaamheden aan het ruimtestation. De twee installeren een nieuwe pomp voor het koelsysteem. Omdat de oude niet goed meer werkt... zijn uit voorzorg enkele systemen uitgeschakeld en experimenten stopgezet. Afgelopen zaterdag haalden de astronauten die oude pomp weg. In het door de orkaan Hayaan getroffen gebied op de Filipijnen is volgens artsen zonder grenzen minder medische noodhulp nodig. De organisatie bouwt de medische hulp geleidelijk af. Voor de wederopbouw en de hulp op lange termijn blijven andere organisaties aanwezig. Hayaan kwam begin vorige maand aan land op de Filipijnen. Er vielen meer dan 6.000 doden en de orkaan verwoestte meer dan 1,1 miljoen huizen. Voedselbanken hebben dit jaar weer drukker gekregen. Het aantal klanten nam toe met 25 tot 35 procent. Vorig jaar was de stijging 20 procent. Het zijn vooral mensen die in de schuldsanering zitten of een uitkering hebben, maar ook steeds vaker zzp'ers. De voedselbanken moeten steeds meer moeite doen om aan voldoende voedsel te komen. Het lukt ze nog doordat het aantal inzamelingen door kerken en particulieren stijgt... In Heiloo is een ondergelopen weiland leeggestroomd in een sporthal. Het weiland in het plaatsje bij Alkmaar had dienst moeten doen als gaatsbaan tijdens een vorstperiode, Maar door de storm brak het dijkje rond het weiland door. In de sporthal daarnaast kwam het water 30 centimeter hoog te staan. Ook een ander gebouw in de buurt liep onder. De brandweer is nu bezig om het water weg te pompen. Het weer. Vanmiddag neemt de wind geleidelijk verder af, maar aan de westkust waait het nog krachtig of hard. Het is meest bewolkt en er vallen geregeld buien. Vannacht zullen de meeste buien in het oosten vallen. Morgen op eerste kerstdag eerst in het oosten nog een beetje regen. In de middag schijnt de zon af en toe en blijft het overwegend droog. Het wordt 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Spaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 bij Esprit, Halterstraat, Zandvoort in Jupiter Plaza. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij en beleeft het. het. het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. warmte. warmte, Kerst. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met nu nu de Muziek Boulevard.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 What you yeah. need So you push out to the dancing line. time, girl, just leave it to me.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 De winterse para Cold outside, you better say here by the fireside, by the fireside. A big old car, a big old house, and living on the hill in the neighborhood, safe from harm, dictating. Harm.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 Smile.